Vooral de zeven grootste economieën, de G7, worden streng gecontroleerd. Door het waarschuwingssysteem moet de financiële crisis, zoals in 2008, in de toekomst worden voorkomen. In Ivoorkust zijn in de residentie van oud-president Bakbo meer dan 500 artillerierakketten gevonden. Volgens de nieuwe president Ouattara had Bakbo daarmee een enorm bloedbad kunnen aanrichten.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 Het weer dan nog vanochtend begin koud met lokaal enkele misbanken. In de loop van de ochtend raakt het in het noorden bewolkt. Elders flinke zonnige periode, vooral in Limburg. In het noorden wordt het ongeveer 13 graden, in het zuidoosten een graad of 18. Vanaf morgen is het overal vrij zonnig en wordt het nog iets warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 16 april. Een uitzending met piraten en klokkenluiders. Zuid-Limburg en Alphen aan de Rijn. Zweden en Cuba. De topklasse en de eredivisie. Tot half negen is dit het Radio 1-finaal. Vol gas hier op Radio 1. Nog voor de zomer starten er twee nieuwe systemen om mensen te informeren over grote calamiteiten. De chemiebrand in Moerdijk toonde aan dat de sirene en de rampenzender hun langste tijd hebben gehad. Sociale media gaan een steeds belangrijkere rol spelen. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil zo snel mogelijk praten over een nieuwe standaard in de crisiscommunicatie. Het verslag is van Hendrik Willem -Hofs. Dit spotje stamt uit de jaren negentig... maar geldt nog steeds als de officiële instructie bij grote incidenten. De sirene gaat! aan de hand! We moeten naar binnen! Sluit deuren en raam. En zet radio of tv aan. Weet wat je moet doen als de sirene gaat. Vanaf uh, half drie was dus de brand zo'n beetje en uh, nou ja, rond een uur of uh, drie, half vier trok de rookwolk al uh, over het dorp hier. Bert Klein woont in Schravendeel. Zonder uh, sirenes hier op dorp en dat was toch wel heel erg uh, schokkend eigenlijk. Een dorp verder in Strijen gingen alle winkels gingen dicht en uh, omdat daar de alarmen af waren gegaan en hier waren de mensen eigenlijk uh, onwetend. Ja, de winkels bleven open, iedereen was, uh, was buiten en ja, het zich toch al af, Joh, is er iets aan de hand, want uh, de rook is wel heel erg zwart. In Moedijk is er eigenlijk veel te lang gewacht met het uitsturen van, uh, van eerste berichten. Annemarie van het Erven is uh, crisiscommunicatiedeskundige. Vervolgens uh, werd er ook nog bijvoorbeeld gezegd dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Uh, maar dat wist men eigenlijk op dat moment helemaal niet. Wat er nu gebeurde was dat in sommige plaatsen de sirenes afgingen, en sommige plaatsen niet. Nou ja, we weten allemaal wat we dan moeten doen. Werkt dat ook nog steeds? Nou, het heeft eigenlijk nooit heel goed gewerkt. Want mensen weten wel wat ze moeten doen, maar ze doen het niet. Uh, als er sirenes gaan, dan gaat iedereen naar buiten. of De meeste mensen gaan naar buiten. Uh, vragen aan de buurman, heb je die sirenes ook gehoord? Um, en wat is er aan de hand? Dus de boodschap sluit niet aan bij het gedrag van de mensen. Dan gaan ze naar binnen om radio tv, internet of wat dan ook aan te zetten. En dan? En dan horen ze niks van de overheid, want de overheid, die beleidsteams, die zitten vaak uh, bovenop de informatie. Tot ze het plaatje compleet hebben, tot alles geautoriseerd en gevalideerd is. Ja, dan ben je vaak uren verder. Het zijn de lessen van Moerdijk. Maar ook van de wagonbrand in Zwijndrecht of de schietpartij in Alphen, waar de informatievoorziening al een stuk beter ging. Binnenkort start NL Alert, waarbij mensen in de directe omgeving van een ernstig incident een berichtje op hun mobiel krijgen. En Rotterdam gaat het Amber Alert inzetten. Volgens voorzitter Snijders van het Genootschap van Burgemeesters wordt het tijd voor een nieuwe standaard voor crisiscommunicatie. Ik denk dat we dat op dit moment dat er verschillende gemeenten wel mee bezig zijn, maar dat het op dit moment wat versnipperd is... En dat het goed is om de krachten te bundelen en om als, als burgemeester samen... maar bijvoorbeeld ook samen met de Vereniging van Nederlandse gemeentes te kijken... hoe we dit uh, nog professioneler aan kunnen gaan pakken. We hebben de laatste tijd natuurlijk verschillende vormen van crisiscommunicatie meegemaakt... waarbij er nogal wat kritiek was vanuit uh, de bevolking, maar ook wel vanuit uh, politiek. Uh, en ik denk dat we daar lering uit moeten trekken... en dat we eens moeten kijken hoe we wat effectiever kunnen uh, um, communiceren onder crisisomstandigheden. Alle onderzoeken naar de chemiebrand in Moerdijk die lopen trouwens nog. De eerste resultaten worden nog wel voor de zomer verwacht. Ze geven belangrijke informatie, maar meestal worden ze er zelfs niet beter van. Klokkenluiders, daar hebben we het over. We kennen beroemde klokkenluiders, zoals Ad Bos van de bouwfraude. Fred Spijkers, die met defensie jarenlang in de klins lag. Al jaren pleiten ze allemaal voor een betere bescherming van klokkenluiders. Het kabinet heeft nu een advies- en verwijspunt ingesteld. Dat is een onafhankelijke commissie en die moet zorgen dat toekomstige klokkenluiders makkelijker aan de bel kunnen gaan trekken. Hans Boer is van Klokkenluiders Stichting Moreel Besef. Goedemorgen. Ben je tevreden? Nee hoor, wij zijn niet tevreden. Nee, want? Het is, het is heel simpel. Wat wij nu krijgen is een, een, een loket of een etalage zonder winkel. Uh, klokluiders hebben behoefte aan uh, wat wij de drie B's noemen. Dat is uh, bescherming, begeleiding en bijstand. Ja, En als je ze adviseert uh, is erg leuk, maar daar hebben ze niet in eerste instantie behoefte aan. Nee. Dus dat, dat ontbreekt eraan. Dat had het kabinet moeten doen. En nu uh, nemen ze alleen maar klachten in ontvangst. Moet ik het zo zien? U moet het zien als een. Uh, ja, ze nemen klachten in ontvangst. En een, een van de vervelende dingen is dat heel veel klokkenluiders. juist bescherming behoeven tegen de overheid. En die moeten nu bij de overheid naar binnen. En... Dat is een drempel. Ja, dat is een behoorlijke drempel. Waar had u eigenlijk op gehoopt? Of wat wilde u eigenlijk dat er wel komt? Nou, wij uh, hebben heel veel uh, uh, uh, vertrouwen in een uh, instantie uh, zoals dat. Uh, zoals de Raad voor de Veiligheid, ik geloof dat ik het goed noem, vanweer vervolg over dat soort instanties, die zijn onafhankelijk. Die worden geleid door een onafhankelijk iemand. En ja, dat is er helaas niet. Ja, want die onafhankelijkheid, dat is van essentieel belang. Dat je niet het gevoel hebt, je komt bij, mag ik hem de vijand noemen, naar binnen? U mag, u mag hem in een aantal gevallen de vijand noemen, de gevallen Bos, uh, Spijkers en andere, uh, laten duidelijk zien dat ze zelfs tegen die overheid moeten vechten. En dan gaan ze nu naar binnen. Dat is een probleem. Ja, maar er is wel wat geregeld. Hè? De klokkenluider kan eerst uh, advies inwinnen. Uh, in dan denk ik, nou, misschien kan dat een beetje ruzie voorkomen ook. Nou, ik zal u de ervaring geven van onze eigen stichting. Hè? Als, ja. wij, uh, als wij... Uh, uh, uh, de klokluiders ontvangen, dan moeten we natuurlijk eerst schifting maken. Het kaf moet van het koor gescheiden worden. Nou, heb je dat gedaan, dan kom je heel groot tot de conclusie... dat als je de vergelijking maakt met de heer Bos en anderen zoals de heer Brost, de heer Spijkers... dat men eerlijk gezegd op z'n Hollands, hun keutel, ze trekken hun keutel in... Ze zien, ze zien de voorbeelden van hoe het niet moet voor zich. Op die manier bedoelt u het van ja. uh, ze trekken de keutel in. Oké, okay, omdat ja. ze hebben gezien hoe lastig het is. Maar ja, uh, we zijn verder. En de overheid heeft ook wel in de gaten. Ik bedoel, ze komen niet voor niks natuurlijk met dit. In uw ogen ja. nog niet ver genoeg. Maar die heeft ook wel in de gaten dat je er iets voor moet regelen. Het, ik, natuurlijk moet er iets geregeld worden. Gelukkig hebben ze dat in de gaten. We zijn inmiddels bijna in het geval van Alp tien jaar verder. In het geval van anderen soms twintig, vijftien jaar. Het, het is gewoon niet genoeg. Ik denk dat als het zo doorgaat dat Brussel het voortouw gaat nemen... En dat komt met name door de inzet van de IJslandse parlementariër. Maar Brussel, ho hoe bedoelt u? Komt er dan weer uh, regelgeving vanuit Brussel... waardoor het, uh, het Nederlandse kabinet gedwongen wordt om een vergaandere regel uh, in het leven te roepen? Uh, ik denk dat Brussel het, uh, het initiatief van de IJslandse parlementariër... Uh, ik heb ja, dat eens geloof ik, gaat omarmen. Dat geeft juist vergaande bescherming aan de klokkenluiders. En dat, die die moet, heeft, dat uh, moeten we dan overnemen in Nederland? Dat, dat zou op de duur uh, dan het gevolg zijn. Ja. Ja. En uh, tot die tijd moet u het hiermee doen. Uh, he heeft u nog kansen dat de politiek het bijvoorbeeld kan aanscherpen? Uh, die kansen zijn er. Ik hoop het ook. Ik uh, denk nog altijd dat het initiatief van... Uh, uh, van Ronald van Raak en, uh, en uh, GroenLinks uh, dat dat kansen biedt. Ja, goed, want die hebben het initiatief destijds in het parlement genomen. Meneer Boer, ja. ik dank u wel. Hans Boer was dat van Klokkenluider Stichting Moreel Besef. Somalische piraten die in Nederland worden berecht, dat zo dadelijk. Nu de verkeersinformatie. A12, Utrecht naar Den Haag. Ter hoogte van knooppunt Lunette is de verbindingsweg afgesloten... naar de A27 richting Hilversum. De werkzaamheden zijn uitgelopen. Let op de bordjes, ze schijnen er te staan. U wordt omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nigeria houdt vandaag presidentsverkiezingen. Het land met 160 miljoen inwoners en grote olievoorraden zou een van de rijkste landen van Afrika kunnen zijn. Maar zover is het nog lang niet. Dat constateert onze correspondent, Koert Lindeye. Vlakbij Maiduguri in het noordoosten, het uiterste noordoosten van Nigeria, is een lepra-kolonie. Op het erf van het ziekenhuis. Sommige mensen wonen hier al tientallen jaren. Sommige mensen zijn hier geboren. De 77-jarige meneer Ademou kwam hier toen hij 17 was. Met lepra. En een rieten afdakje speelt meneer Ademou... met wat er over is van zijn vingers. Met de kralen van zijn gebedskrant. Omringd door nog vijf heren. Ook allemaal verminkt. De dokter hier is dokter Jacob. Eh, dokter Jacob... De Nederlandse ambassade betaalt hier aan deze kolonie om bijvoorbeeld deze lepra-patiënten koeien te laten houden. Is het dan niet een beetje vreemd dat een van de potentieel rijkste landen ter wereld geld moet ontvangen uit Nederland. Kunnen ze niet zelf voor deze patiënten zorgen? Het is droevig dat een buitenlandse mogelijkheid hier geld moet afleveren. Dat onze eigen regering er niet voor kan zorgen... om deze mensen een menselijk bestaan te geven. Waarom kan de regering niet voor ze zorgen? Dat is... Nigeria, de regering, zorgt voor zichzelf en zorgt niet voor de mensen. Het is waanzin dat de Nederlandse ambassade hier moet bijschieten. In het ziekenhuis zitten de grote gaten in het plafond. Patiënten moeten hier vaak hun eigen lakens meenemen... Het ziet er hier wel heel erg belabberd uit. Hans van Oosten, u bent namens de Nederlandse Lepra-stichting hier in, uh, in Nigeria. Dit, dit ziekenhuis is echt erg belabberd, hè? Ja, dat, uh, dat klopt. En, uh, uh, ik, ik, ik kan het alleen maar toegeven. En dat zie je ook in andere uh, lepra ziekenhuizen. Dat uh, ze er belabberd uit, uh, uh, uitzien. Wij uh, oefenen veel druk uit in ieder gesprek dat ik met gouverneurs heb. Nigeria, potentieel een van de rijkste landen van Afrika. En toch staat het de sociaal hier ontzaglijk slecht voor. Ja, ook dat is waar. Ze, ze zijn rijk en ze staan, uh, uh, toch zijn toch uh, op, op sociaal gebied een van, de, een van de armste landen. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met uh, corruptie. Nigeria... Een mislukte staat? Om het een mislukte staat te noemen... dan ga je het vergelijken met landen als Afghanistan en, uh, en Somalië. Zover is het uh, gelukkig nog niet. Maar het is uh, in ieder geval geen succesvolle staat. Nigeria dus, het land waar vandaag presidentsverkiezingen worden gehouden. Dan gaan we het hebben over het marineschip Mare uh, Majesteit Tromp. Die is onderweg naar Nederland met aan boord negen Somalische piraten. Nederlandse militairen hebben deze piraten... begin april na een vuurgevecht opgepakt. Piraten worden in Nederland... Berecht. Dit is de tweede rechtszaak tegen Somalische piraten die in Nederland plaatsvindt. Reiner Feiner is advocaat van de eerste in Nederland berechte piraten. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat deze piraten nu hier worden vervolgd? Is dat een logische stap? Ja, het probleem is, ik vind het niet logisch. Ik vind het zelfs een beetje dom. En, en dom. getuigen van politiek opportunisme. En waarom ik dat vind is... Het vorige kabinet heeft al aangegeven... van ja, er moet eigenlijk een internationaal tribunaal komen. En dat is uh, of een ad hoc tribunaal in de regio... Mm -hmm. of bijvoorbeeld het in, onder het internationaal strafhof laten vallen. En waarom? Uh, omdat uh, uh, ja, op deze wijze... Uh, het eigenlijk niet goed geregeld is... wat doe je als je uh, uh, piraten oppakt? Hier ging het, uh, gaat het kennelijk ja. om een Iraans visserschip. Ja. Normaal gesproken is dan de afspraak... dat er, als er geen Nederlands belang is... dat bijvoorbeeld uh, die Iranese autoriteiten... Uh, de vervolging dan gaan doen. Nou, dat ligt al heel gecompliceerd. Maar kennelijk is, uh, ondanks dat het vorige kabinet... ook dit kabinet heeft aangegeven... een Nederlands belang moet er zijn... is dat Nederlands belang nu al uitgebreid naar als uh, een militaire actie van een Nederlands schip... Uh, onder, de, ja, uh, onder de vlag van de internationale gemeenschap, om het zo maar te zeggen... Um, in een vuurgevecht raakt. Ja, dat, ik, dat presidenten die zijn erg. Ja, ik, nou, ik, ik, ik snap een beetje uw, uw argument. Maar uh, aan de andere kant, uh, wat moet je dan uh, doen? Want kijk, uh, aan Iran uh, lever je ze niet uit. Dat gaat een beetje lastig, dat zegt u zelf Stop. ook al. Dat tribunaal waarover gesproken wordt, dat is er nog niet. Wat moet je ze dan uh, doen? Op een bootje op zee zetten? Een Somalië uitleveren kan toch ook niet? Nou... Uh, het probleem is natuurlijk dat uh, er is geen echte oplossing is... geen politieke wil om, om daadwerkelijk in te grijpen in Somalië. Bij het vorige onderwerp werd al aangegeven... Somalië is een beetje het grootste voorbeeld van een failed state. Dus daar kun je niks mee. Er worden heel veel uh, verdachten van piraterij gewoon al op een bootje gezet. Dus wat je dus nu ziet, is dat uh, uh, uh, ja, de minister heeft besloten kennelijk... Uh, om deze uh, uh, verdachten van piraterij wel naar Nederland te brengen. Dat zijn er negen. Uh, er zijn er geloof ik meer opgepakt. Dus er zijn er al een aantal met een bootje weer weggegaan. Uh, en de vraag is, wat bereik je daarmee? Nou, uh, je bereikt ermee dat afschrikkend uh, wekkend voorbeeld. Nou, afschrikkende werking is er niet. Nederland uh, kan berechten. En als er dan een straf uh, uh, uh, wordt opgelegd. Uh, dan betekent dat niet per se uh, dat uh, dat bekend wordt in Somalië. En het is al helemaal niet zo dat daar een afschrikwekkende werking van uitgaat. Want toch leeft ook het idee in Somalië dat als men eenmaal in het Westen is... dat men daar ook kan blijven. En dat idee is niet helemaal zo slecht. Want wat nou als uh, uh, de verdachten van piraterij worden veroordeeld? Vervolgens, als ze hun straf hebben uitgezeten... Dan moet je ze normaal weer eens terugkrijgen naar Somalië. Ik ja, zeg, dat... ja, dat je, je kan ze toch gewoon uitzetten? Ja, maar hoe, op een, weer met een bootje naar Somalië sturen, bedoelt u? Nou ja, met een vliegtuig misschien naar Kenia, een van de buurlanden uh, daar in de buurt. En uh, ja, daar... Nou ja, daar, daar moeten dus andere autoriteiten uh, uh, gaan meewerken. Maar zo simpel is dat niet. Dus uh, de exit-strategie, om het zo maar te zeggen... dus als je een beslissing neemt tot vervolging... moet je ook goed weten wat er gebeurt uh, als er bijvoorbeeld een vrijspraak plaatsvindt. Hè? Het kan zo zijn, wellicht uh, dat in dit geval het zo was... dat ze die boot van de mariniers zagen als piraten. We weten het niet. Maar stel nou bij een vrijspraak, kun je dan ooit nog rechtsherstel geven aan die uh, Somalische verdachten. En in de andere kant, aan de andere kant, bij een afstraffing, is het dan zo... dat je vervolgens al zeker weet dat je die mensen ook weer... Uh, op een fatsoenlijke wijze naar een land van herkomst uh, kunt laten terugkeren. Maar is nou uw redenatie, omdat we niet alles in de keten goed onder controle hebben... moeten we er maar niet aan beginnen? Is, uh, dan kan je bij wijze van spreken toch helemaal nooit meer rechts spreken... internationaal gezien? Nou kijk, wat belangrijk is, is dat je internationaal... is er al snel enorme bereidheid van een heleboel landen... om uh, met uh, grote marineschepen te patrouilleren... om de koopverdijbelangen veilig te stellen. Maar er wordt al twee jaar gesteggeld over de vraag... hoe moeten we nou effectief berechten? En dat is nog niet gelukt. Dus ik zou zeggen, voordat je begint... Uh, zorg dat je ook een oplossing hebt. Ja. Nou, dat, die boodschap is, uh, is, is, is helder, maar die lossen wij met z'n tweeën vanochtend uh, op uh, zaterdag 16 april niet even op. Maar het Klopt. probleem is wel geschetst. Meneer Veijner, ik dank u wel voor, uh, voor uw reactie. Dank u wel. Gaan wij naar het voetbal toe. Want het seizoen, dat heel erg mooi begon... dreigt nu voor FC Utrecht in een mislukking te eindigen. De Utrechters zijn namelijk bezig met een wel heel bijzondere slechte serie. Er kwam gisteravond een nederlaag tegen Heerenveen bij. 3-0 werd het in Friesland. En deelnemen aan de play-offs, de play-offs om Europees voetbal... dat komt nu echt daadwerkelijk in gevaar. De trainer van uh, FC Utrecht heeft een reactie. Hij zegt, het zat niet mee. Nou, dat het vandaag geen off-day is, alleen dat je door... Uh... Persoonlijke fouten, denk ik, vandaag de wedstrijd weer verliest. En als je dan ziet, de eerste laat Dries met en zonder zijn voet doorgaan. Maar de tweede staat de restverdediging niet goed waar Lenski normaal zijn taak op, op moet pakken. En dan komt er ook nog bij dat er gewoon een, een goede call van ons afgekeurd wordt. En uh, dat is dan zoals het heel mooi heet, de wet van Murphy. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan gebeurt dat. En dan kan uh, de scheidsrechter wel eens excuses aan me aanbieden als we het veld erop lopen. Maar daar koop ik geen brood voor. Nee, we kregen bijna een beetje medelijden met de scheidsrechter. Want hij kon er ja, achteraf ook niks meer aan doen. Hij had nog helemaal gefloten. Ja, maar dat bedoel ik. Als je dan in de hoek zit waar die klappen vallen... kijk, als je die aansluitingsstreffer kan maken... Dan, dan ziet de wedstrijd er anders uit. Kijk, ik denk dat de Herenveen niet in de wedstrijd is geweest. Ik denk dat we de tweede helft gewoon, uh, gewoon helemaal controleren. Ja, en dan op een counter. Ja, dat, dat, en dat is denk ik uh, het verschil van, uh, van deze wedstrijd. Dat zij het op, uh, op de goede moment uitgecounterd hebben. Waarom heb je Mattens eruit gehaald in de rust? Nou, omdat uh, op Dries is uh, de afgelopen tijd vrij veel, uh, vrij veel afgekomen. En hij uh, ja, is een beetje uit vorm. Ja, dat kan gebeuren dan. Ja, maar ik kan er niet meer van maken. En uh, normaal hij heeft uh, veel in de publiciteit gestaan. Uh, geselecteerd voor het uh, Belgisch team. Ja, en nu uh, heeft hij het op dit moment even niet. Ja, Oké, okay, en dan uh, kan ook Dries Metters gewisseld worden. Je hebt een onrustige week gehad. Er zijn wat speculaties geweest over jouw positie. Onmiddellijk uit de wereld geholpen door, door jouw bazen. Zeg maar. Er zijn wat supporters geweest op het trainingsveld. Denk je dat het nu weer onrustig gaat worden? Ja, dat weet je nooit. We, we verliezen vandaag en we hebben nog drie wedstrijden te gaan. Je bent nu weer afhankelijk van wat er in het komend weekend gaat gebeuren. Van de, van de tegenstanders die om plek 8 spelen. Wij starten volgende week weer tegen Vitesse. En dan krijgen we nog Excelsior en Az. Dus we wachten het rustig af en we, we kunnen niet meer doen ons best. Ja, ik wil je niks aanpraten. Dat zeg je wekelijks tegen journalisten. Ik laat me niks aanpraten. Maar uh, ja, de achterbank en de, de vijfde kolonne bij FC Utrecht... Uh, zal het niet makkelijker worden na de vierde nederlaag op rij. Nee, maar die vijfde kolonne die bestaat al uh, 21 jaar zolang ik bij die club zit. Dus wat dat betreft is dat niet nieuw. Voor... Daar heb je misschien nooit zelf deel van uitgemaakt. <laughs> nee, want ik vind altijd als, als iemand uh, zijn best doet en die is aan het werk... dan laat ik die man werken. En, uh... Ja, en die vijfde kolonne, ja, die zal altijd blijven. En uh, die kan je ook niet wegslagen, maar die heb je bij elke club. Dat ja. zei Ton du Châtignier, de trainer dus van FC Utrecht. Geen vrolijkheid, Alda. Bij Heerenveen, uh, daarentegen, eindelijk weer eens lachende gezichten. De Vriezen hadden namelijk al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. Philip Koken nu in gesprek met de coach Aldaar, Ron Jans. Ron, breekt er zo langzamerhand weer een glimlach door bij jullie? Nou, een glimlach hebben we nog wel eens uh, we gehad. Maar uh, het is wel zo dat uh, nou, na de nederlaag tegen Excelsior denk je van... Uh, ja, we moeten op zoek naar ere en nog een paar goede wedstrijden spelen. En uh, nu naar PSV uit en uh, deze overwinning... dan uh, gaan we na dit weekend uh, eens kijken of er nog wat meer uh, mogelijk is. En dat, uh, dat voelt wel goed, moet ik zeggen. Je bedoelt of de achtste plaats er nog in zit? Ja, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk uh, het dartboard voor een heleboel clubs. Uh, en... Uh, ja, Heracles moet thuis tegen PSV en uh, Nec moet tegen Ajax. En uh, elk weekend zullen ploegen uh, punten gaan verliezen. En uh, nou ja, wij staan uh, op twee punten van, uh, van Utrecht. En die staan op het moment uh, staan ze achter. So, uh, dus we doen weer mee. Dus, uh... Jullie begonnen sterk. En na een 2-0 voorsprong hebben jullie ook wel het nodige geluk, hè? Nou, de, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Want, uh, ja, ik vond de eerste, de eerste helft, dat we, we kwamen een paar keer zo geweldig uit. En uh, gewoon uh, hele mooie goals. Maar um, ja, er wordt een goal uh, afgekeurd van Mertens. En uh, ja, heel ongelukkig voor scheidsrechter Jansen. Maar uh, ja, het was in, in ons voordeel, want uh, ja, hij ging er gewoon in. En ik denk dat hij anders ook uh, uh, in was gegaan. Dus, uh, dus uh, dan blijft het gewoon 2-0. En vlak voor uh, rust schiet uh, Van Wolfswinkel op de binnenkant van de paal. En uh, na rust hebben ze ook uh, aangedrongen. De bal ging allemaal net naast. En uh, Elke heeft een paar goede ballen gepakt. En... Uh, dan bij de 3-0 kunnen we eigenlijk eindelijk rustig gaan zitten. Want de tweede helft kon je wel zien dat er uh, dit seizoen wel eens een keer een 2-0-voorsprong verspeeld is. Maar ik zie je nu weer lachen. Je hebt een beetje pret -oogjes. Uh, Twee weken geleden kon je bijna niet dieper zinken naar de Nederlandse Excelsior. Nu ziet de wereld ineens weer heel anders uit. Ja, maar dat, uh, kijk, mensen beoordelen je soms op een uh, moment. En, uh, ik ben gewoon nog steeds uh, mezelf. En die pret -oogjes heb, ik, uh, die heb ik regelmatig. Alleen uh, niet uh, als je dat soort wedstrijden verliest. En, uh, ja, het mag ook zijn dat er wel wat langere periodes zijn geweest dat ze misschien ontbraken. Maar ik vind nog steeds dat, dat bij Herenveen het gewoon geweldig is om daar trainer te zijn. En ik geniet van mijn vak. En, ik geniet ook van een heleboel uh, dingen daar nog uh, buiten, uh, buitenomheen. Dus uh, die, uh, die prethoogjes, die hoop ik echt uh, altijd te houden hoor. De trainer van Heerenveen, Ron Jans was dat. Vanavond wordt er ook nog gespeeld in de Eredivisie. Vitesse neemt het op tegen Groningen. NAC speelt tegen Excelsior. Roda JZ tegen VVV de Limburgse derby. En AZ tegen ADO Den Haag. En dan naar Griekenland, de Griekse economie bevindt zich namelijk in een kritieke fase. Door forse bezuinigingen is de socialistische regering van premier Papandreou redelijk op koers met het terugdringen van het begrotingstekort. Maar de Europese Unie en het IMF eisen meer hervormingen en die verlopen moeizaam. Correspondent Conny Kees spreekt daarover met de Griekse econoom Yannis Stournaras. The government is with it, it it's back on the wall, but it is good because it is an opportunity now. De regering staat met de rug tegen de muur, zegt economie Anistunaras. Maar dat heeft ook een goede kant. Want nu is er de mogelijkheid om te veranderen... wat al jaren geleden had moeten gebeuren. Namelijk een eind maken aan de verstrengeling van belangen... tussen politieke partijen, vakbonden en werkgevers. Het politieke systeem moet veranderen. Maar is de huidige regering daartoe in staat? Er is de politieke wil, maar het is een kwestie van of certain ministers. maar even worse... There's a... Er is politieke wil, maar de vraag is of een aantal ministers het werk kan doen. Ze zijn ouderwetse socialisten, groot geworden met steun van de vakbonden... in een andere samenleving met een andere filosofie, het staatprotectionisme. Maar dit model is failliet. We hebben een ander model nodig, al dus toen model. Bezuinigingen ja, maar gecombineerd met liberalisering van de markt en het stimuleren van investeringen. Dat is het recept van de Griekse economie. En dit is een probleem. Want ze geloven niet echt op wat ze doen. It's the, they think it's the of the het probleem is dat bepaalde ministers niet geloven in de maatregelen die ze nu nemen. We doen het onder druk van de trojka, zeggen ze. Zoals de delegatie van het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie hier in Athene wordt genoemd. Maar privatisering geeft ons verlossing, zegt Stunaros. Het door privatisering en door land. Je hoeft geen salaris en pensioenen meer te korten of belasting te verhogen. Door privatisering van staatsbedrijven en verkoop van onroerend goed... kun je de staatsschuld afbetalen. En economische groei en groene investeringen stimuleren. I'm adjusting De regering moet daar niet bang voor zijn, vindt Tsounadas. Het belangrijkste doel is het terugdringen van de enorme staatsschuld. Dat is de strop om onze nek because the public debt is the rope around our neck. So we we have to loosen it and to loosen it you have to sell you have to privatize you have to sell land. Naar aanstaande komt de Griekse regering met een nieuw bezuinigingsplan van tientallen miljarden euro's.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 Bij de luchtaanvallen op Palais in Abidjan werden vorige week de raketlanceerinstallaties uitgeschakeld, waardoor hij de wapens niet meer kon inzetten. En tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten aan zeker tien mensen het leven gekost. Een aantal slachtoffers werd getroffen door ontwortelde bomen en in veel plaatsen is de stroom uitgevallen. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint fris met in het binnenland temperaturen rond het vriespunt. Er is vrij veel zon, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Vanmiddag kan er in het noorden een spat regen vallen. In het zuiden blijft het droog en dan breekt de zon regelmatig nog door de bewolking heen. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 18 graden in het zuidoosten bij een zwakke westelijke wind. Vanavond en vannacht klaart het op, koelt het af naar een graad of 4 en kan het lokaal aan de grond weer een graadje vriezen. Morgen, zondag, is er meer zon en zijn de temperaturen ook aangenaam. 16 graden aan zee tot 18 of 19 graden in het binnenland. Alleen in het noorden blijft de temperatuur met 13 graden iets achter. Na het weekend is het vrij zonnig lenteweer... met maxima van gemiddeld 19 graden. Lekker weer om naar buiten te gaan. Dit is DNOS op Radio 1. Ook natuurlijk te beluisteren via het internet www.nos.nl. We twitteren ook Apenstaart NOS Radio 1. Dat is het twitteradres. De tuinders die zijn woedend, woedend op minister Kamp. Die wil namelijk Roemenen vanaf 1 juli dit jaar geen tewerkstellingsvergunning meer geven. En dat levert tuinders grote problemen op, omdat ze veel met Roemenen werken in het hoogseizoen. Als de minister zijn plannen doorzet, dan dagen de tuinders hem voor de rechter. Schrijven ze allemaal in een brief aan de minister. Aan de telefoon nu de voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO, Hans Huibers. Goedemorgen, meneer Huibers. Eh, goedemorgen. Waarom deze brief aan de minister? Nou, op zich is dit voor ons een ongebruikelijke stap. Maar ik denk dat u het terecht aankondigde. In uh, Zuidwest-Brabant is het gebruikelijk om heel veel met uh, Roemenen en soms met wat Bul Bulgaren te werken. En ik moet er denk ik bij zeggen dat het gaat om het laatste restantje arbeid wat we niet geworven kunnen krijgen. Ja, maar welke producten gaat het trouwens? Nou, in zuidwest brabant in die hoek, eh, Gijsberg en Zundertomgeving, daar zit heel veel aard bij. Dat is zeg maar het aardbeienhart van Nederland en tegelijkertijd boomteelt. Oké, okay, dat, dat zijn de producten waar de mensen voor nodig zijn. Maar u begint er zelf al een beetje over. U zegt het laatste restje van mensen wat we niet geworven krijgen. Daarvan zegt de minister, ja, er zijn zoveel mensen in de kaartenbakken hier in Nederland. De, en we zijn al zoveel jaar bezig. Het kan niet zo zijn dat u helemaal niemand kan vinden. Nou, ik denk dat het ook klopt dat mensen in een bepaald protocol werken. Maar als je kijkt hoe het in Nederland geregeld is... dan hebben we ongeveer 120.000 mensen doen aan seizoensarbeid, flexarbeid. Dan moet je dus eerst, zeg maar, eerst gewoon op de arbeidsmarkt werven. Lukt dat niet, dan krijg je uitzendbureaus. Lukt dat niet, dan kun je uh, de krijgen. En in het hele volume is een afspraak gemaakt dat we dat zouden verminderen. Dus de ja, e e dat, dat we Even uit, uit officiële taal gaan, maar de werkstelling dat betekent de, de Roemenen? Nou, nee, of. dat zijn uh, net zo goed uh, voor groepjes uh, Polen en ja. andere Oost-Europeanen, maar, maar, niet... maar vooral Roemenen en Bulgaren. Ja, precies, maar niet de mensen die in de kaartenbakken noem ik ze dan maar eventjes staan. De mensen die hier officieel als werkloos staan geregistreerd. Klopt. En wat ja. we dus met elkaar een aantal jaren geleden afgesproken hebben, is in lijn met wat Kamp nu doet. Dan zeggen we, we, gaan minder naar die flexplekken, lees de werkstellingsvergunningen. En het moet meer uit de eigen markt komen. Ja, en daarvoor zegt de minister, nou, u, u, u kunt waarschijnlijk nog wel wat meer, uh, u moet niet zo mouwen. Nee, nou goed, ik denk dat de politiek is natuurlijk gerechtigd om keuzes te maken, daar komen we niet aan. Wat er eigenlijk vooral gebeurd is, is dat in tegenstelling met een afspraak die wij een paar jaar geleden gemaakt hebben, dus overgangsbeleid verminderen... Uh, en op die manier proberen we het op te lossen. Ja. En dan dus, kun je ook statistisch zien, het wordt elk jaar minder. Dus eigenlijk conform de lijn. En nu in één keer zegt de minister zelfs dat accepteer ik niet meer. Ik geef ze niet meer af. Ja, en dat is de reden dat u zegt, van, nou, we hebben niet alleen een brief geschreven. Maar de minister moet eigenlijk gewoon voor maandagmiddag uh, zeggen dat wij gelijk hebben. Want anders dagen we voor de rechter. Ja, dan willen wij op zich niet aan het politieke besluit komen. Dat men zegt, het moet uit Nederland, het moet uit de kaarten bakken. Maar wel de manier waarop en het moment waarop. Want op dit moment staan alle aardbeien staan mooi rood te worden. Alle boompjes moeten gestoken worden om verplant te worden. Het is nu hoogseizoen En juist in dit seizoen komt dit besluit. En dan hadden we dat in overleg moeten doen. En met meer tijd eigenlijk conform de afspraak die we een paar jaar geleden gemaakt hebben. Ja. Als de minister nou zegt, ja, uh, uh, uh, dat doe ik niet. Um, wat betekent dat dan? Betekent dat dat, dat we geen aardbeien kunnen krijgen? Uh, nou kijk, zo zal het in Nederland bijna altijd gaan. Dan worden die toch uiteindelijk uh, geïmporteerd. Uh, dus als jij zegt, heb ik vers aardbeien? Ja. Maar het hart van het Nederlandse productiegebied voor aardbeien en boompilt uh, heeft dan enorme problemen. Ik denk dat een derde van de ingezette arbeid daar niet geleverd kan worden. Ja, betekent dat gewoon economische schade voor de tuinders? Ja, dat zullen zelfs, uh, als dit op deze manier doorgaat... Uh, mensen bij zich niet beram van faillissement komen staan... als ze hun veldproducten gewoon niet weg kunnen krijgen. Ja, omdat gewoon de, de aardbei, om daar nog maar even bij te blijven... verrotten op het veld. Ja, of het boompje wat nu eigenlijk verkocht is... volgende week of over twee weken geleverd moet worden... en eh, niet geleverd kan worden. Ja. En het is niet zo dat als de druk opgevoerd wordt... dat er dan toch opeens wel mensen te vinden zijn? Nee, maar dat is het proces wat wij dus uh, in, in de protocol wat er staat. Is eerst een normale katerbak. Nee, nee, nee. E even weg van het protocol. Laten we even gewoon uh, doen zoals ondernemers altijd doen. Op het moment dat er een probleem is, probeer je het op te lossen. Uh, ja, daar hebben de ondernemers op dit moment. Zijn ze ook volop aan het proberen met uitzendbureaus. noemt het maar op. Maar dan zie je dat de piekarbeid van alle seizoensmatige werk. ligt altijd in het voorjaar. Oftewel, de buitenlandse aanbod is op dit moment ook tussen aanhalingstekens ongeveer op. Ja, kortom, er zijn geen mensen. Uh, meneer Huibers, nou, het probleem is duidelijk, de oplossing nog niet... maar uh, daar uh, zullen we vast en zeker nog wel eens met elkaar over van gedachten wisselen. Hans Huibers, okay. dank u wel voor het gesprek. Hans Huibers is de voorzitter ja. van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de ZLTO. Blijven we in het zuiden, nog dieper in het zuiden... gaan we het hebben over de amstel Race. Rabobank zet morgen Robert Gezing in. vakantie zet Wout Poels in. Wout Poels, die wil gaan vlammen als ronde renner. Vooral ook morgen in die Amstel Gold Race. En dat is een thuiswedstrijd voor hem. Steven Dalenboud ging alvast met hem mee tijdens een training. Ja, maar nou met de NOS, die zijn we aan het volgen. Dus ik moet even door. Wout Poels, 23 jaar oud is hij. Poels reed zich vorig jaar en vooral ook dit seizoen tussen de grote mannen in het wielrennen. Zo was zijn eerste Tireno Adriatico uitstekend te noemen. Er is de laatste tijd voor Poels dus veel veranderd. Maar veel dingen zijn ook hetzelfde gebleven. Moeder Poels smeert voor de training nog altijd de boterhammen. Tegenliggers krijgen nog een vriendelijke groet. En als een van de weinige profrenners heeft Wout Poels gewoon nog een... Bel op zijn fiets. Dank wel, Wout Poels, de gemoedelijkheid zelf. Uh, ja, ik denk dat ik wel een uh, redelijk rustige jongen ben. Maar vergis je niet, waarschuwt Poels. Op de fiets is hij anders. Nee, ja, als ik op mijn fiets stap, dan, uh, dan is het enige wat telt, uh, ben ik zelf. En dan uh, wil ik gewoon zo goed mogelijk, mogelijk uh, presteren. En dan... Uh, ja Dan word ik wel uh, iets, uh, ik zeg niet agressiever, maar wat, wat verder op de fiets. Ben je ook een jongen die, die dus heel duidelijk weet wat hij wat wil? Niet alleen in de koers, maar ook daarnaast? Uh, ja, ik heb wel een, uh, een idee van uh, wat ik wil gaan bereiken en uh, wat ik wil gaan doen, ja. Ja, Vertel eens, wat, wat, wat is dat idee? Uh, nou ja ik wil, uh, In de toekomst wil ik toch in de grote rondes een uh, kort, uh, kort eindklassement uh, kunnen rijden. Pols doet zijn uitrijd training in de omgeving van het Noord-Limburgse dorpje Blitterswijk. U weet wel, zo'n dorpje met kerk, kroeg en school allemaal aan hetzelfde centrale plein. Dadelijk even een beetje door het centrum van Venray en dan weer een beetje achteraf. Je bent nu hoe oud? 23. Hoe zie jij jouw, uh, jouw wielenleven voor je? Uh, ja, nou 23, dus nog niet zo heel oud. Uh, toch al uh, mijn derde jaar als prof. Uh, ik denk als het zo allemaal doorgaat, dat ik wel, uh, wel een mooie carrière tegemoet ga... als ik uh, niet te veel tegenslagen tegenkom. En dan even terug naar de Tireno Adriatico van een maand geleden. Wout Poels dacht daar een belangrijke ritoverwinning te pakken. Maar hij werd op het laatste moment ingelopen... Door de favoriet van komende zondag. Ja, inderdaad. In de vijfde etappe werd ik nipt, geklopt, uh, Dozierbeer. Hoe ging dat precies? Uh, ik zat in, uiteindelijk in een koproepje van zes of zeven man. Uh, de, laatste uh, ja, werd het de laatste kilometer werd het uh, gedemoreerd. De laatste kilometer werd. Toen uh, plaatste ik nog een aanval. Maar er reden nog twee renners voorop. In de wetenschap dat die eigenlijk voor de etappe zeker gingen rijden. Maar die waren zo met elkaar aan pokeren. Dat ik ze in de laatste bocht in één keer zag, ik ze. En ik, ik dacht in één keer van, hé, dat zijn de twee koplopers. Dus ik kan nog winnen. En toen sloot ik aan, toen staat ik gelijk de sprint in. Alleen toen kwam uh, Gilbert nog uh, de laatste meter uh, nog net overheen. Philippe Gilbert, hij zal zondag dus alle ogen op hem gericht zien. En Wout Pools, ja, die wordt sinds kort dus ook wat beter in de gaten gehouden. En wat betreft de Goldrace van zondag, daar wil hij dit jaar top 20 rijden. Ik denk dat ik een beetje binnen de ploeg een vrije rol heb... om, uh, om te kijken hoe ver ik in de finale kan gaan komen en, uh, en uh, mooi mijn eigen ding kan doen. Ja, Wout Poels. Dus uh, morgen is het. Uh, dan is die Amstelgold de rest. Daar praten we nog eventjes over door met uh, wielenverslaggever Sebastian Timmerman. Goedemorgen, Sebas. Goedemorgen, ben. Ja, Wout Poels, maakt hij trouwens een kans, denk jij? Nou, als ik de Nederlander sterren moet geven, zeg maar... Uh, dan geef ik hem twee sterren. En dan geef ik Sonny Hogeland één ster. En dan geef ik Robert Geesing drie sterren. Drie sterren. En hoeveel ja. geef je Filip Gilbert? Uh, die geef ik er nog vier. Of misschien wel vijf. Want dat is echt, echt de topfavoriet, hè? Dat, dat is de topfavoriet, ja, voor deze Amsterdam Gold Race. Uh, um, dat is hij eigenlijk al op basis van het uh, van vorige jaar toen hij won. Maar uh, afgelopen woensdag was er een uh, semi-klassieker in België. De Brabantse pijl. En daar won met, hij met dermate gemak uh, dat iedereen uh, bij hem hetzelfde heeft... ...als wat ze de afgelopen weken bij de Kassei klassiekers met Fabio Cancelara uh, hebben gehad. Maar ja, Cancelara heeft die Kassai-klassiekers dit jaar niet gewonnen. Nee, precies. En dat is natuurlijk dan tegelijkertijd het gevaar voor Philippe Gilbert. Uh, nou stak Cancelara denk ik nog wel iets verder bovenuit dan, dan Gilbert in dit geval doet... Maar je zag de afgelopen weken overduidelijk dat het voor veel renners belangrijker was dat Cancellara niet won... ...dan dat zij zelf een kans zouden hebben om wel te winnen. En als datzelfde gaat gebeuren met Gilbert, als de concurrentie op dezelfde manier gaat rijden... Dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat we weer een, een verrassende winnaar krijgen. Want dat is toch wel een beetje de tendens uh, van de laatste weken uh, in de voorjaarsklassiekers. De echte grote voorjaarsklassiekers. Dat er steeds iemand wint die niemand had verwacht. Ja, nou, dat maakt het ook wel weer mooi van de sport natuurlijk. Zeg maar, uh, morgen even het parcours uh, doornemen. Zijn er nog wijzigingen? Is er nog iets bijzonders? Nee, nee, het parcours is eigenlijk het uh, uh, traditionele parcours van de laatste jaren. Uh, dat draait en slingert door Limburg heen uh, uh, met uh, de laatste lus als, uh, als belangrijkste lus. Waarin uh, uh, er wordt toegewerkt naar een mooie finale in, uh, met de IJzerbosweg... Uh, de Kruisberg. En natuurlijk de aankomst uiteindelijk bovenop uh, op de Kouwberg. En daarvoor zit de Keutenberg. Ja. En dat is traditioneel, eigenlijk de zone uh, uh, waar het gebeurt. Dat is ook wel een beetje tegelijkertijd het, het nadeel van de Amstel Gold race vind ik persoonlijk altijd dat iedereen. ...zo erg van tevoren al weet dat de, de, de beslissing gaat vallen in die laatste drie, vier beklimmingen... ...dat ook heel vaak de koers tot die tijd op slot zit. Het zou dus leuk zijn als de koers morgen ietsje eerder open gaat dan pas op de IJzerbosser. Ja, en er is wel iets nieuws, uh, in die zin in ieder geval op de televisie... Uh, ...dat we een kijkje krijgen op de Nederlandse televisie ook in de ploegleiderswagens. Ja, ja dat is uh, bij de Ronde van Vlaanderen natuurlijk uh, internationaal al uh, uh, ook uh, voor de eerste keer gedaan... Ja, dat leverde hartstikke leuke beelden op. En uh, uh, dat is een heel leuk experiment. Nou, is het voor de wielenploegen natuurlijk tegelijkertijd een mooi instrument. in die hele oortjesdiscussie met de Internationale Wielrenunie. om uh, te laten zien aan de Internationale Wielrenunie: kijk, het slaat aan op televisie. en B, zie je wel, we regisseren de koers helemaal niet zo heel erg van binnenuit. Maar het, is een, het geeft een heel mooi inkijkje in hoe, uh, hoe de, de situatie, hoe de vlag ervoor staat in zo'n ploegleiderswagen. Ja. Hoe, wat daar nou precies wel en niet wordt gezegd, dat ja. nou, er ja, inderdaad ik... naar zo'n koers wel of niet wordt gereageerd. Ja. Nou ja, het, het mooie was dat in sommige gevallen ze zeiden, hou de benen maar stil, want je hebt ja. toch geen kans meer. En uiteindelijk bleek dat helemaal niet de juiste analyse te zijn. Dus het geeft ook wel een inzicht in, laten we zeggen, de managers daar. Ja, en de manager die dat deed, dat was de manager van de Garmin ploeg. die is daar ook wel een beetje, nou ja, een beetje bespottelijk mee gepest om het zo maar even te, te noemen. De, de ja? de, nou, dat was vorige week bij Parijs op, want dat was tegelijkertijd wel een beetje het gesprek van de dag. -toeel. Ja, we horen hem nog zeggen. Eh, ja, Houdt uw benen stil. <laughs> ja. Houdt uw benen stil, dames en heren. Dat was, dat was ja, dat, dat is tegelijkertijd ook wel weer een beetje, denk ik, de angst misschien voor sommige ploegleiders. Dat ze natuurlijk ook tegelijkertijd beter. Alles wat ik nu ga roepen, dat wordt uh, uitgezonden. En uh, dat is natuurlijk hetzelfde bij het voetbal. Hebben we hebben ook geen camera's in, uh, in de kleedkamers. Dan langs de doellijn wordt veel gefilmd, natuurlijk, altijd, ja. maar niet in de kleedkamer. Nee, alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Sebastian, ja, ik onthoud het maar. <laughs> zeg veel plezier morgen. Dankjewel. Ook op de radio hier natuurlijk te horen, Sebastian. Ja. Saap blijft voorlopig auto's maken. Dat zo dadelijk. Verkeersinformatie, het is rustig op de weg op de A12 Utrecht richting Den Haag. Ter hoogte van knooppunt Lunette is de verbindingsweg afgesloten naar de A27 richting Hilversum. Werkzaamheden zijn uitgelopen, u wordt omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Opluchting in Zweden, de nationale trots. Saab blijft voorlopig auto's maken. Dankzij een deal met een omstreden Russische miljardair. Zweedse minister van Economische Zaken hoopt dat er snel afspraken worden gemaakt. If we can complete this, uh, they will get some money into their company and they can uh, continue to produce their cars and hopefully also sell them. Minister Olofsson, die hoopt dat Saab snel weer auto's kan maken en verkopen. Correspondent Rolien Creton aan de lijn. Rolien, uh, Saap gaat uh, gebouwen verkopen en vervolgens terughuren. Uh, krijgen ze nou echt op die manier voldoende geld binnen? Nou, in ieder geval 30 miljoen. Uh, dus dat is uh, veel geld. En dat is heel hard nodig om toeleveranciers te betalen. Die toeleveranciers hebben saap namelijk echt in de houtgreep. Die spelen hard tegen hard. Die eisen betaling en willen dan pas leveren. Nou, dat is een nachtmerrie voor Saab. Want we hoeven maar een heel klein moertje te missen of zo'n auto kan niet gemaakt worden. Dat is ook de reden dat die fabriek nu uh, stil ligt. Maar op deze manier uh, met de verkoop en de huur van die uh, fabrieken kunnen die toeleveranciers betaald worden en kan de productie in die fabriek weer op gang worden gebracht. En die rijke Rus, waar we het de hele tijd over hebben... die Antonov, die gaat die gebouwen betalen? Ja, die koopt de gebouwen... en hij, bovendien wil die ook investeren in het bedrijf. Niet duidelijk uh, precies hoeveel. Het zou zo'n 50 miljoen euro minstens uh, zijn. Maar hij stelt ook voorwaarden. Hij wil mede-eigenaar worden. Ja. De Zweedse overheid heeft het al tegengehouden... omdat Antonov contacten met de onderwereld zou hebben... Uh, ze staan, de Zweedse overheid staat er nu wel open voor, omdat ze, ja, de situatie is zo ernstig... Het water is tot de lippen gestegen. Precies, en ze kunnen niet uh, kieskeurig zijn. Dat punt uh, Antonov als mede-eigenaar moet wel nog officieel door de Zweedse overheid worden goedgekeurd. Er lopen namelijk nog onderzoeken naar hem. Dat zal waarschijnlijk begin volgende week uh, gebeuren. Maar de verwachting is dus dat hij wordt goedgekeurd als mede-eigenaar. En vanaf dat moment duurt het dan minstens nog een week voordat de fabriek weer in gang kan worden gezet. Ja, nou dan gaat die productie weer draaien. Uh, wellicht. Um, saap voorlopig veilig? Ja, voorlopig uh, veilig. In die zin dat de toeleveranciers uh, kunnen worden betaald. Maar de grote vraag is natuurlijk, uh, hoe lang gaat dit goed? Kijk, de toeleveranciers betalen is één ding, maar er moeten ook nieuwe modellen worden ontwikkeld. Dat ontwerpen van auto's kost heel veel geld. De concurrentie is moordend. En het is nu niet duidelijk waar dit geld uh, vandaan moet komen. Uh, Antonov is geïnteresseerd in sapen. Hij houdt van raceauto's. Maar uh, ja, het zal niet zijn dat hij al zijn geld in Saab zal uh, steken. Dus de vraag blijft waar het geld op de lange termijn om auto's te ontwikkelen vandaan moet komen. Ja, en Victor Muller uh, was vorig jaar uh, eigenlijk de held van Zweden, want hij redde uh, het bedrijf van de ondergang. Hoe je ze ondertussen tegen hem aan? Nou, je merkt heel duidelijk dat er veel meer kritiek is op uh, Victor Muller. Uh, de Zweden vinden dat hij te veel heeft uh, beloofd. En het meeste kritiek eigenlijk krijgt hij uh, uh, ...op de wijze waarop hij is omgegaan met het conflict met de toeleveranciers. Uh, dat conflict brak zo'n twee weken geleden uit en toen zei hij dat er niets aan de hand was en dat er geen probleem was. En de Zweden vinden dat hij ja, eerlijk had moeten zeggen wat er aan de hand was. Er zijn mensen die zeggen dat Victor Muller dit probleem met de toeleveranciers met opzet heeft gecreëerd... om zo de ernst van de situatie te laten zien. Dus de Zweedse overheid om zo de Zweedse overheid over te halen... om Antonov goed te keuren, daar is geen bewijs voor. En er zijn anderen die zeggen... ja, de administratie is gewoon niet goed op orde. Maar feit blijft dat Antonov nu binnen is... en dat saap voorlopig uit de brand is gered. Ja, en binnen in een andere zin van binnenlopen. Dankjewel, Rolien. Rolien Kretton was dat, vanuit Scandinavië. Gaan maar naar Cuba. Er is de afgelopen paar jaar al het een en ander veranderd in Cuba. Fidel Castro maakt plaats voor zijn broertje Raúl en de noodlijnder de economie wordt beetje bij beetje hervormd. Nieuwe koers wordt dit weekend beklonken op het congres van de communistische partij. En dat is het eerste in 14 jaar en precies 50 jaar nadat het volgende gebeurde. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuban army pilots open the first phase of organized revolt with bombing raids on three military bases. Landings were by rebels at several places on the Cuban coast. And the rebellion against the Red Dictator was on. Amerikanen berichten zo over de invasie van de varkensbaai in Cuba in 1961. Een mislukte aanval van een groep Cubaanse ballingen, gesteund door de CIA, de Amerikaanse geheime dienst. Gaan we erover praten met Mark Bessams, bij ons buitenlandse redacteur, volgde ontwikkelingen in Cuba op de voet. Na 50 jaar, precies na dato. Toeval, nee, Nee, dat is geen toeval. Dat nee. is een hele symbolische datum. Eigenlijk, Je moet het zien, het was natuurlijk de grootste triomf uh, van Castro. In, uh, in, in, in al die jaren heeft hij dat nooit meer kunnen evenaren. Hij heeft toen uh, de Amerikanen verslagen, terwijl hij pas twee jaar aan de macht was. Uh, nou, dat is natuurlijk een leuk moment om even uh, bij stil te staan... als je Cubaanse communist bent. Uh, al helemaal omdat op die dag, 16 april, uh, 50 jaar geleden... Uh, hij ook politiek uit de kast kwam en zei... Ik ben socialistisch. Cuba is socialistisch. Nou ja, dat is uh, reden voor een feestje, vinden ze nu. Dus uh, dat wordt gevierd straks uh, met een enorme parade... met uh, duizenden mensen die langs marcheren met vlaggetjes. Nou ja, je, je, je kent het wel. Yeah. Maar het is eigenlijk het laatste feestje van de oude generatie. Van de oude mannen die nog één keer vierden... dat ze in hun jonge jaren iets moois hebben gedaan. Uh, ja, dat kun je eigenlijk wel... Uh, dat, dat lijkt mij een, een vrij, <laughs> vrij uh, goede gok. Uh, het lijkt erop dat het laatste keer zal zijn dat ze dat uh, kunnen doen. En... Uh, nou ja, ze gaan ook echt uh, groot uitpakken. Hè. Dus er vliegen al dagen allerlei uh, vliegtuigen boven Havana om te oefenen. Uh, duizenden mensen worden verwacht. Dus het is wel uh, een grote parade die uh, vanmiddag wordt gehouden. En meteen daarna gaan ze dus dat zesde partijcongres uh, houden. Ja. Wordt word daar nog iets van verwacht? In de zin van dat er nou echt iets uh, gaat veranderen? Het waren el elke keer kleine veranderingetjes. Hele kleine stapjes. Ja, nou ja, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je het wilt bekijken. Um, je kunt... Uh, gemakkelijk zeggen dat dit uh, de, de, de, de de meest radicale hervorming is die ooit uh, uh, plaatsgevonden heeft. Ze hebben het vandaag, uh, vanaf vandaag drie dagen lang over bijna 300 voorstellen om de economie te hervormen. Uh, dat varieert van kleinere dingetjes, zoals bijvoorbeeld uh, het verkopen van je auto, dat mag straks, tot, tot toch vrij grote zaken, als het afschaffen van een, uh, een bonnenboekje dat de gemiddelde Cubaan nog een beetje op de voet houdt. Uh, maar er wordt echt wel degelijk over, over belangrijke zaken gesproken. Uh, voornamelijk economische zaken. Het gaat uitdrukkelijk niet over politieke hervormingen. Nee, Maar goed, de economie, dat, dat zag je ook bij zeggen, andere grote communistische systemen. Zowel in de Sovjet-Unie als in China. Moet op een gegeven moment uh, hervormd worden. En uh, dat is dan vloek in de kerk, maar toch wel naar kapitalistisch model. Ja, nou ja, zelf uh, noemen ze het uh, allesbehalve hervormen. Ze noemen het uh, updaten. Uh, ja, uh, het is Cuba uh, 2.0. Ja, het is uh, Cuba 2.0. Um, maar inderdaad, ja, de, de, de, heel veel van die hervormingen komen er toch op neer... dat je dat uh, ouderwetse uh, communisme, dat ouderwetse socialistische systeem... gaat loslaten, dat het een soort mengvorm wordt. Uh, Raúl Castro heeft gezegd, we staan aan de, van de af, rand van de afgrond. We moeten echt iets doen. En zijn voorstel uh, komt er gewoon op neer... dat uh, uh, het kapitalisme wordt geïntroduceerd. Dat is absoluut waar. Ja, vrij, vrij ondernemerschap, maar krijg je ook werkloosheid. Wat, wat, wat gaan we allemaal zien in Cuba? Ja, um, 90% van de mensen uh, op Cuba werkt voor de staat. Zoals dat hoort in een ouderwets uh, communistisch regime. En uh, dat gaat veranderen. 1,5 miljoen mensen wordt uh, ontslagen. Heeft Raul al eerder aangekondigd. Uh, het is uh, steeds uitgesteld, want het heeft nogal wat gevolgen. En een van de uh, uh, voorstellen van Raul om die gevolgen een beetje nou ja, op te vangen... is dus dat je, als je wordt ontslagen, straks geen werk meer hebt... je eigen, ba je eigen baas mag uh, zijn. Je mag je eigen bedrijfje beginnen. Weliswaar in een tot nu toe nog uh, beperkt aantal uh, sectoren. Maar goed, uh, ja, dat zijn toch vrij grote veranderingen. Uh, een Cubaan weet eigenlijk niet wat werkloosheid betekent. Nou, dat gaat hij nu merken. Op dat congres uh, gebeurt natuurlijk nog meer dan alleen dit. Ik bedoel, het is ook natuurlijk een politiek congres uh, uh, straks... Een machtsvraag. Ik bedoel, we hadden het net over de oude mannen uh, met, en het jongere broertje van Fidel. Maar het jongere broertje is ook al uh, behoorlijk op leeftijd. Ja, hij wordt in juni 80. Ik wou dus uh, echt, uh, echt uh, piep is hij niet meer. Um, nou, het interessante van dit congres is natuurlijk dat je, je gaat kijken uh, uh, naar benoemingen. Uh, de partij uh, heeft een website. Uh, en op die website staat tot op de dag van vandaag Fidel Castro eerste secretaris. Raúl Castro tweede secretaris. Uh, maar Fidel heeft een maand geleden uh, zelf geschreven en gezegd... Van, nou joh, ik ben al heel lang sinds ik in 2006 ziek werd... Uh, ik heb uh, geen enkele macht meer, zei ik. Uh, ik heb ik geen macht meer, ik ben al helemaal geen eerste secretaris meer. Nou, we verwachten toch nu enige duidelijkheid. De verwachting is dat hij een erebaantje krijgt... Uh, dat Raúl Castro dus opschuift en eerste secretaris wordt. Maar dat betekent dat er een interessante vacature is... Uh, de tweede secretaris van de communistische partij. De kroonprins. De kroonprins. Uh, ja, gaan we, gaan we daar een... 80-er uh, zien. Dan hebben ze besloten om nog eventjes te wachten met uh, uh, de overgang. Maar zien we straks een, uh, een, een, een jongere heer op die uh, post. Iemand voor het eerst met een andere achternaam dan Castro. Ja, dan hebben we toch een uh, interessante potentiële opvolger. Voor de interessante tijden. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat over Cuba. Het NOS Radio -journaal Media Mediaoverzicht. is Jacqueline Ivaart. Opnieuw is er sprake van zelfverrijking bij Defensie. Volgens de Volkskrant heeft een voormalig hoofd technische opleidingen... vijftien jaar lang een bedrijfje op nagehouden... dat lesmateriaal en examentrainingen voor marinepersoneel leverde. Tot maal toe heeft Defensie vastgesteld... dat er sprake was van integriteitsschending. Maar toch mocht de man doorgaan. Hij is van geen kwaad bewust. Ik heb altijd gezegd tegen mijn leidinggevende... zeg maar wat mag en niet mag, dan doe ik dat. Wat heb ik eraan als ik problemen met mijn integriteit krijg? Het gebeurt niet vaak, maar de Telegraaf, het AD en het Nederlands Dagblad kiezen voor dezelfde foto om die pontificaal op het midden van de voorpagina te plaatsen. Het is de foto van drie koninklijke hoogheden die uit een treinraampje Duitsland gedag zwaaien. Prinses Maxima, Prins Willem alexander en Koningin Beatrix keren per trein terug uit Essen na een vierdaags staatsbezoek. Oh, oh, oh, oh, zo schön ist Nordrhein-Westfalen, Plaats de Duitse krant Pielt bij een foto van Koningin Beatrix. De koningin vond het leuk in de Duitse deelstaat. Zo viel het bezoek aan het Red Dot Design Museum in Goede Aarde. Zelf maakte ze in Modestad Düsseldorf ook indruk. Vooral door haar hoofddeksel, Anders beeld. In trouw, een pleidooi van de farmaceutische industrie... tegen het uitbannen van antibiotica voor vee. Nederland zit in de Europese top als het gaat om gebruik van antibiotica bij vee. De veesector heeft een plan om het antibiotica gebruik terug te dringen. Het grootschalig gebruik van antibiotica bij vee... heeft namelijk een schadelijk effect op gezondheidszorg voor mensen. In 2012 moet het gebruik gehalveerd zijn ten opzichte van 2009. Bepaalde antibiotica, die gelden als laatste redmiddel bij mensen... moeten helemaal uitgebannen worden. Worden. Volgens de farmaceutische industrie is dat een verboden mededingingsafspraak. In het onderzoek naar Tristan van der Vlis, die een week geleden zes mensen en zichzelf doodschoot, moet het occultisme betrokken worden. Dat zegt professor Martian Paul in het Nederlands Dagblad. Volgens hoofdofficier Kitty Nooy blijkt namelijk uit de afscheidsbrief van van der Vlis dat hij boos was op God, op mensen en de maatschappij. En hij zou ook een Wijja-Board hebben gehad. Dat wordt gebruikt om met geesten te communiceren. Dezelfde Tristan stopte met het gebruik van medicijnen... die waanideeën en hallucinaties moesten voorkomen. Dat weet het Algemeen Dagblad. De krant meldt op basis van het medisch dossier van Van, van, van, van der dat hij tot een jaar geleden medicatie kreeg. En zeven maanden geleden stopte zijn behandeling... door een psychiater van de GGZ. Deskundigen zeggen iemand die, een, die aan psychosis leidt... dat hij onder behandeling moet blijven om de psychoses weg te houden. Kikkerdieven worden veel te goed beschermd, vinden Almere en Lelystad. Beide gemeenten hebben bouwplannen, maar de vogels zitten in de weg. In de Oostwaardersplassen moeten van het ministerie 44 paardjes kikkerdieven kunnen broeden. Alleen die zoeken voedsel in de gebieden waar de gemeenten willen gaan bouwen. En nu staat de Raad van State om te beslissen hoe ver de rechten van de Vogelsrijken, meldt Omroep Flevoland. En in Europa kennen we al decennia lang het fenomeen voetbalgeweld. Maar in de Verenigde Staten hadden ze niet zo vaak last van uit de handlopende rivaliteit rond sportwedstrijden. Maar zelfs het honkbal kent tegenwoordig zijn risicowedstrijden. Bij de wedstrijd tussen de L.A. Dodgers en de St. Louis Cardinals... gisteren in Los Angeles was een flinke politiemacht op de been... in de New York Times een verslag van verbaasde fans... die dachten gewoon naar een potje honkbal te gaan kijken. Ja, en het AD meldt nog dat het Shell-stratenboek... toch generaties lang gebruikt om de weg te vinden dat dat niet meer verschijnt. Er komt geen nieuwe versie meer. Goed, straks na acht uur maken we de balans op van het proces Wilders.